Radio één, Walter de Prei. Kette Radio Plattenberg. Een radioprogramma vanuit Zuid-Afrika door mezelf. Wat ga ik daar doen? Dat was mijn eerlijke gedachte. Ik had voordien zo hard gewerkt dat ik niet eens tijd had gehad om erover na te denken. Maar nu, plots, zoals een pijltje dat zich in een dartbord boort. Wat ga ik daar doen? Ik zou nu de plakken. Kan je weer wat vaster maken? Zou we gaan vliegen? Wat oh, denk je? Het is niet waar, maar... Nee? Toch niet? Nee? En heel even droomde ik ook dat het niet waar was. Dat het vliegtuig rechtsomkeerd maakte op de startbaan. Dat we er weer uit mochten. En dat ik gewoon terug naar huis mocht. We zijn vertrokken, zij vertrokken. Voel je het? Wow! Het vliegtuig wow. vertrok toch. Met de meest onwaarschijnlijke passagier aan. Ik, een jaar in Zuid-Afrika, 365 dagen, ik word altijd slecht gezind op reis, ik vind veranderingen griezelig, ik spreek slecht andere talen, ik ben eigenlijk het gelukkigst als ik werk, daar ga ik een jaar niet werken ik hou van veiligheid en we gaan naar een van de meest onveilige landen ter wereld. Met twee kleine kinderen. Die dus nog te klein zijn om mij te beschermen. Ik ga enkel mee omwille van Marianne. Zij houdt enorm van Zuid-Afrika. Het is haar grote droom om daar een jaar te gaan wonen. En ik zat helaas ook in die droom. Alles komt goed, zegt haar blik hier naast me. Alles komt goed. Als ik heel eerlijk ben, dan zou ik het liefste gewoon weer zeven jaar oud zijn. Op de schoot van mijn moeder zitten. Zondagmiddag, terwijl we koteletten in rode saus eten. En luisteren naar een plaat van Willem Vermanderen. Als ik ooit mijn dorp moest verlaten, het ware schrikkelijk, God geklaagd. Als de storm mijn muren zou kraken, ik van u zijn ervuur verjaagd. Of gewoon door mensen verdreven, het ik zou Bartykshaven gebouwd. Gedoemd om voor de rest van mijn leven, lekker dief te zijn het gejouwd. We zijn aangekomen in Plettenberg, dat is waar we een jaar gaan wonen. Zo'n tuin! Zo'n grote boom. Jos, kom eens kijken. Het is gelijk een grote parasol, hè? En uh, het valt wel mee. Het is een klein dorpje. Het ziet er rustig uit. Er gebeurt niet zo heel veel. En dat vind ik geruststellend. Het is mooie natuur. Er is een zee waar we soms langs wandelen. Uh, Marianne zwemt dan. En, uh, ik vind zout water meer iets om pasta in te koken. Maar wat ik hier wel heel moeilijk vind. De mannen. Twee meter twintig. En dan heb ik het over de schouderbreedte. Allemaal knoerten van venten. En er wordt hier van je als man voortdurend verwacht dat je grote daden zult stellen. Luister maar naar Tony. Tony woont hier in een huis op het strand, hier verderop. Is kort, gestuikt... Een sportfreak. En Tony vertelde me dit verhaal over een keer toen hij aan het zwemmen was en in de verte een walvis zag. I saw a mother and calf swimming about a hundred meters behind the brake and I swam towards them. Zo zijn de mannen hier. Als ze een walvis en haar jong zien, dan zwemmen ze er naartoe. They started swimming away. De walvissen hebben meer gezond verstand. Ze zwemmen weg. So I thought okay, I'm not gonna bother them and I continued with my training swimming across the bay. Tony laat hen gerust om zijn training verder te zetten. Een rondje van de baai. Dat is hier sporten, een rondje van de baai. Een paar kilometer is dat. And I got this feeling I was being watched. Tony voelt zich bekeken. Hij draait zich om en hij ziet. But they were now following me. Zwem, Tony, zwem. So I thought, oh, great. Tony denkt, geweldig. They wanting to come and greet me. Ze groeten. Hallo, well wishes. So I turned around and I swam towards them. Hij zwemt weer op ze af. And. Ja. When I did that, they then moved away again. Einde verhaal. He he. So I carried on my swimming. That liep gelukkig goed af. Looking over my shoulder to see that they were now following me again. Daar zijn ze terug. And uh after about 20 minutes. Wanneer heb ik voor het laatst 20 minuten lang gezwommen? Um, the next thing I knew. Oh, dit zegt hij gewoon om de spanning nog op te dreven. There were lange pauze om het allemaal nog erger te maken. Zeven whales. Zeven walvissen. And they were all around. Tony is omsingeld. Each one of these animals is 20 to 30 tons. 20 à 40.000 kilo. And they about 25 meter, 25 to 30 meters long. 20 à 30 meter lang. En de kracht van de staat. You know, it's enough an actual pressure building. Uh, um. Een aarzeling bij Tony. I mean, my heart was in my mouth because there was no way for me to swim. And wat doet een man hier als hij bang is? So, I had my goggles on so I could see what was happening under the water. Hij kijkt het gevaar in de ogen. De beesten zwemmen onder hem door. En making eye contact with me, and looking at me and. Wat zie je als je in de ogen van een walvis kijkt? You know when they look at you in the eye. Je voelt dat je kijkt in. Millions and millions of years of history. Je voelt een wijsheid en een diep besef van. How everything works on this planet. They've, they've got it. Ha <laughs> um. En hub. Tony's angst is. weg. So you, you, you leave your complete faith in these animals. En daar dobbert Tony. De walvissen zwemmen onder hem door het was almost like the, the elders were showing the baby kijk kindje dit is nu een mens <laughs> Tony komt zo dichtbij I put my hand out een paar centimeter nog but they wouldn't let me actually make that make contact dat is dus het soort mannen hier, woeste walviszwemmers. Oké, okay, uh, niet alleen woestheid. Ze hebben gevoelens ook. Dit is hoe Tony zich voelt als hij terug op het strand staat. Um, I, I have tears in my eyes and a, and a feeling of privilege. Tranen voor het voorrecht om zoiets moois te hebben meegemaakt. And een gevoel van gratitude. Omdat dat eigenlijk kunnen hebben. Dankbaarheid. Wanneer heb ik dat nog eens gevoeld? Zuid-Afrika. Ik had wel al van dat land gehoord. Hè. Ik had dat ook in de jaren tachtig een beetje het nieuws gevolgd. Met apartheid en Mandela. En... Ik vond die muziek ook heel tof. En, um, en die Zuid-Afrikaan. Um, Paul Simon uh, Oh, dat vond ik echt een heel toffe plaat Er um, was één nummer dat ik heel speciaal vond En dat was um, Hij met akkoord. Um, wacht, wat was de titel van het nummer nu? Homeless uh, Homeless Ja, Homeless Homeless We are homeless. We are homeless. We We are We are homeless. We are on We We We are homeless. homeless. homeless. We We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 Somebody sing hello hello somebody sing somebody cry, somebody cry why, why why why somebody sing somebody sing hello hello somebody sing somebody cry why why why somebody sing you don't I don't want essa maar het werkt besmettelijk ook hoor, als je iemand als Tony zo gepassioneerd wordt vertellen. Ik kreeg zelfs zin om tussen walvissen te gaan zwemmen. Ik dacht, dit is hoe ik wil leven. Ik heb tot nu toe het leven van een dode geleid. Ze dus had ja, dood geweest eigenlijk. Natuurlijk is die zee vriendelijk. De uitnodigend. Natuurlijk zijn walvissen vriendelijk. Als je ze getekend ziet, dan glimlachen ze ook altijd. Ik moet die zee in. De dag plukken. Ervaringen opdoen. Vanaf nu zal ik het leven met volle teugen drinken. Met grote happen eten. Afhankelijk van of je het leven als eten of drinken beschouwt. Hup, de pre. Zwembroek aan. En niet flauw doen. Een rode zwembroek. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Als er in die zee walvissen zitten... ...dan zitten er misschien ook haaien in. Tony? We a, a een aantal encounters, ...maar peaceful encounters, happy to say, with, uh, ...with great white sharks. Ja, hier zitten dus haaien. En Tony heeft al eens een haai ontmoet. Zoals je de nieuwe buren dus op de thee vraagt... ...om ze voor de eerste keer te ontmoeten. Zo heeft Tony ook eens een haai ontmoet... Het is so perfect ontworpen om je op te eten, ja. Oké, okay, humans zijn niet op hun menu. Als mensen hun primaire target waren, zouden ze niet overleven. Ze hebben niet de the kwaliteiten die zeelieden hebben. Maar weet in die haaien dat wel, dat wij niet voedzaam genoeg zijn. Voedzaam. Gezond. Zou hen dat iets kunnen schelen? Of zijn wij voor hen gewoon zoiets als uh, een Snickers? Of een groot pak friet met stoofvleessaus? The times that they have been shark attacks. Aha. Dus dit krijg je altijd. Als je wat meer doorvraagt, dan gaat Tony plots toch toegeven dat haaien aanvallen. En dan komt er nu ongetwijfeld een geweldig goede uitleg daarvoor. Um... Tijd winnen. Nog snel iets slims bedenken. It's been out of Uit nieuwsgierigheid. Een schark heeft geen handen en armen om um, objecten rondom te voelen. Het voelt met zijn tanden. Um, en het voelt met zijn Dat is wat haaien doen. Ze bijten gewoon om ze te voelen. 9 of 10 attacks bite is menu Na één beet losgelaten worden omdat je niet op het menu staat. Dat is nog erger. Dan ben je niet eens functioneel geweest. Ik ga die zee niet in. Ik durf wel, maar ik heb verantwoordelijkheden. Ik ben een vader, een hoeder van het nageslacht. Het mag niet van mijn kinderen. Inbeelding, zegt u? Projectie? Papa, neem het thuis, zwemmen. Voila. Maar wat als een grote golf me meetrekt in die zee en ik ontmoet een haai? Hij you know, he's worried about his own survival first. Um... A shark will check you out. Misschien schrikt hij wel van mijn rode zwembroek. En wat moet ik doen als hij naar mijn zin toch iets te dichtbij komt? You can just bang him, knock him, and away they'll go. Slaan. Dan moet ik de haai slaan. Ik heb nog nooit een haai geslagen. Nog geen enkele vis geslagen. Ja, één keer. Maar die had er echt zelf om gevraagd. Heb jij al een haai moeten slaan, Tony? Ja, um, yeah. not because they were aggressive, but because they were curious. Hoe sla je een haai? Vlakke hand, rechtervuist, linkervuist, op het gezicht, slagen combinatie, onder de gordel. Well, you have a like a prod with you, like a steel rod, and you just bang it. Je moet hem prikken met een ijzeren en het is een ongemakkelijk gevoel voor de shark en je guys. Dus als je op Google Street View iemand ziet pootjes baden op het strand in Plettenberg Bay, gekleed in een rode zwembroek en gewapend met een ijzeren staaf. Dat ben ik. Terwijl ik akkoord van nature misschien eerder het type ben om uh, op een handdoekje op het strand te liggen en wat uh, zitten te mijmeren bij het zicht van de twee jonge dames iets verderop twee meisjes op het strand ze lezen modebladen ze kijken in het rond ze dromen van een prins Twee meisjes op het strand Ze lezen modebladen Ze kijken in het rond Ze dromen van een prins Ze zoeken in hun tas Ze wijzen naar de foto's Ze schudden met hun haar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 Zit in het hokje van de redder. De lifeguard. Dion Truter. Hij wou weten waarom ik met een ijzeren staaf rondliep op zijn strand. Haaien zei hij. Ja, een mens zou bang worden natuurlijk. Waarvoor precies? vroeg ik hem. Als ik ergens bang voor kan zijn, dan ben ik altijd geïnteresseerd. En toen vertelde hij me over die die dag dat Dion aan de zwengel van de sirene moest draaien. We've got a siren, of an old World War Two siren that sounds through the bay. Dion is een betere redder dan een geluidenimitator. Dit is hoe zo'n sirene echt klinkt. Een geluid dat gemaakt is om diep te verontrusten. Om de haren op je arm overeind te laten komen. Zwaar overdreven als je gewoon aan een zwemmer wilt laten weten van... Uh, kun je eens een paar meter terug alsjeblieft, je zwemt tot de diep. Maar die dag paste de dramatiek van de sirene perfect bij wat er gebeurde. I got a call from some surfers up in the area to say that there's a shark attack on the process. Dit was de dag dat de haai aanviel. is a shark attack on the process. Dat is een mist Dion naar al zijn vrijwilligers. Trillende vingers. Veronderstel ik. There's a shark attack on the process. De dertig mensen die bij de vrijwilliger reddingsdienst zitten, krijgen het misje binnen. Shark attack on the process. Shark attack under process, and the process. Shark attack, shark attack, shark attack under process. En binnen een paar seconden voelt iedereen die wereldoorlogssirene in zich loeien. Well, yeah, that was a very. That was a very strange feeling because, you know, we don't normally. Een high die aanvalt? Uh, it's not something that occurs here, yeah. so when I got shocked, it was like. Hier? In plettenberg Bay? Uh, this is unbelievable. Nee. Through the whole crew, it was like, wow. En dan, actie. From their works and wherever they were, within four minutes, they were dressed in wetsuits. Iedereen de reddingsboot in. Heading towards the river mouth where the shark attack was happening. Eén gedachte, bij al deze redders, die ook allemaal surfen. Is it one of our guys and who are we going to find? Het gaat om Tim. Ja, so he was, he, was, he was very well known amongst the surfing community. Yeah. De mannen die met Tim aan het surfen waren op het moment van de aanval, hebben hem al uit het water gehaald. Um, we found him on the, on the side of the rocks. Eerste hulp. Hartmassage. We lost him a few times. Mond op mond beademing. But he was fighting and so were the guys really, really trying their best. And... Ik voel het slechte einde naderen. Um, and then off to the local hospital. Where ze all, niets meer zullen kunnen doen. And yes, after an hour and a half, um, all, all efforts failed and um, the doctor pronounced him as, as dead, yeah. Doodgebeten worden door een haai? Als dat uit nieuwsgierigheid was, dan was dit toch wel een heel nieuwsgierig beestje. Even terug naar Tony. Tony, die dadelijk begint te vertellen over zijn ervaringen met een zo mogelijk nog gevaarlijker dier, de orka. Waarom ben ik niet verbaasd? I've been in the war now recently about two months ago. Eén orkaatje maar Tony. Een hele eh a, uh, uh, a part of about four of them. Aha. Chased a whole group of dolphins. Op dolfijnenjacht. And uh singled out one dolphin. Een dolfijntje apart nemen. they were they were playing like ping pong with them with their tails. hearts. And then eventually Ja. Uh, uh, zeg het, maar Tony. We verwachten niet dat het dolfijn plots nog zal winnen hoor Tony. Doubt. Zwemmen met orcas. Um, waarvoor was ik naar hier gekomen? Now they interested in eating us because we're not on their menu. We staan niet op hun menu. Ja, dat was wat Tony over de haaien ook zei, Tim. de doodgebeten surfer, toen niet. This particular scene, what we believe happened, was mm -hmm. the, sh the shark was chasing a seal. Hai achtervolgd zeehond. And in a crazy uh, coincidence, er komt een raar verhaal. This guy Tim was surfing a wave. En op het moment dat Tim van op zijn golf in het waterland He the, the shark and the seal. Ik herhaal, hij landt tussen de haai en de zeehond in, and Cause in a second, Hij raakt het water the shark bit him on his leg. Bijt de haai tot zijn verwondering niet in een zeehond Maar in Tim's been and it severed the femoral artery. Toeval op toeval de haai raakt de grote ader die van je kruis naar je knie loopt. Um, if it not severed the artery, he'd be alive today. Meer nog, zelfs de plek waar je die ader raakt is belangrijk. And if you severed the femoral artery kind of near the knee, dan stopt die wond vanzelf met bloeden. Maar toeval op toeval op toeval. This was quite close to his groin. Tim is niet enkel op de foute plek, op het foute moment, maar hij wordt ook gebeten in de foute ader, op de foute plaats in die ader. En um, hij he, bleef he drijven, literally three minutes. Drie minuten later is de ader leeg. En um, it was just, it, it was, I don't know how else to call it other than unlucky. Um... Tim had pech. En dat is dus wat ik hier niet begrijp. Dat je zelf beslist om dat water in te gaan, terwijl je weet dat daar zo'n gevaar in schuilt. En waarom doen mensen dat hier toch? Waarom gaan ze dat water in, terwijl ze weten dat daar zo'n gevaar in schuilt? Hoe kun je dat doen? Hoe kun je dat risico aanvaarden? en zeggen dat ik gerust een appartementje op de dijk van Oostende had kunnen kopen en daar de rest van mijn leven met toewijding bejaard te zitten worden. I'm just walking around in the winter. sur dans le quartier où il y a des vitrines rempli de présence féminine qu'on se paye quand on est sous mais voilà que tout au de la rue est arrivé un avec un vieil du tonnerre à vous faire chialer t que tous les gars de la bande se sont op Lookout Point. Dit is de beste plek om de surfers aan het werk te zien. Er zitten er zeven of acht in het water nu. Op dezelfde plek waar Tim een tijdje geleden aangevallen werd door de haai. En ik denk na over wat Tony me nog zei over de surfersgemeenschap. Um, they all without exception accept that we going into their territory and that this is ze aanvaarden het risico dat ze lopen. En dat gaat er bij mij dus niet in. Mijn naam is Neil Stevenson. Hoe doe je dat? Dat water opnieuw ingaan, terwijl je weet dat er daar misschien een haai op je zit te wachten. Ik vraag aan Neil, die naast me staat op Lookout Point, of hij het verhaal van Tim ook heeft gehoord. Ik kreeg de man... I'd hebben surf together before. Um it was it was difficult. Um hem. Neil surft blijkbaar ook. Um I used to do a lot of surfing. I was a significant champion um for bodyboarding, which is um like surfing on a little boogie board. Um ja, yeah. Neil is een surfkampioen. Of uh, was ik vraag hem waarom hij gestopt is met surfen. Neil zegt niks. Hij bukt zich. Hij rolt zijn rechterbroekspijp omhoog. Ja, het is. Um, Tot aan zijn knie. My, my residual limb, my left over. En van onder zijn knie. Part of my leg goes into. Waar ik een surferskampioen rechteronderbeen verwacht. En then I got the knee joint start een blinkende bionic man-achtige prothese. And then I got the foot, foot that attaches that onto that. Neil verloor zijn rechter onderbeen op 16 mei 1998 door een aanval van een haai. Um, I think being having Um, such a near death experience. Um, ik zet mijn schrap voor een verhaal van iemand die zijn verlies koestert, um, zich bijna verlekkert in zijn verdriet. Um, iemand die mij zegt, je hebt gelijk Wouter dat je geen risico's neemt in je leven. Kijk, ik heb een risico genomen en dit is het resultaat. Het geeft je een nieuwe attitude towards leven en towards leven. Nee nee, Neil, wacht. Ik hoop op verdriet, spijt, wanhoop. Ja, yeah, I think right in the beginning it, it it was difficult. Ja, ja, ja, ja. But Nee nee, geen maar. I think um I made a point of coming to terms with it as soon as I could. Er vrede mee krijgen. So that I could move on and carry on enjoying myself and enjoying life, yeah. Van het leven genieten. Neil, straks vertel je me nog dat je nog steeds die zee ingaat. Now I enjoy kayaking and kayaking on rivers and in the sea. Yep. Um, which we call surfski paddling, um, the more long distance stuff. So. Lange afstand, nog langer in het water, nog gevaarlijker. Maar Neil geniet daarvan. Enjoy it, ja. Yeah. En dan begrijp ik werkelijk. Helemaal niets meer van die Zuid-Afrikanen. Tim steekt de oortjes van zijn iPod opnieuw in. Waar hij naar luistert, vraag ik hem. De muziek ligt niet. Ja. Dit is inderdaad geen muziek waar hij naar luistert als je depressief bent. Punch up, Als Neil wegwandelt, dan zit ik onbewust toch een beetje te kijken of misschien iets aan zijn manier van lopen. En ik zie niets. Een veerkrachtige, energieke, levenslustige midden-dertigers-tred. Um, Marty Redering? En hup, daar is de volgende. Marty. Mijn ouders die zijn van Amsterdam. Verhuisden naar Zuid-Afrika. Ik ben in Johannesburg geboren, maar ik ben hier sinds ik een jaar oud ben. Ja. Dus uh, ik ben al hier 55 jaar. Marty stelt zich voor als de oudste surfer van het dorp. Ik, uh, ik surf al 45 jaar. Snel even kijken of hij. Ja, hij heeft al zijn armen en benen nog. Ik wil geen nieuwe verhalen over iemand die nipt aan de dood ontsnapt is. Of met wat voor gevaarlijke dieren hij allemaal heeft gezwommen. Um, en ik geniet het nog net zoveel als de dag toen ik begonnen was. Ik wil hem eigenlijk vragen waarom hij altijd dat water blijft ingaan, al 45 jaar lang. En het is net zo fantastisch in het water met, uh, je, met al de elementen. Het is prachtig. Uh, dolfijnen, walvissen, uh, robben. Uh, uh, je ziet alles. Uh, haaien, dat is. Ja, yeah, het is fantastisch. Zoals je misschien merkt, ik vraag Marty eigenlijk helemaal niets. Terwijl je op een golf bent, dan ben je helemaal afgesneden. Al je senses die, die zijn bezig. Dus het is zo'n meditatie. Ja. Ik luister gewoon. Um, als er een hele goede branding is, um, dan is het overweldigend. De, de, de... Ik vind het gewoon zo fijn om naar zijn enthousiasme te luisteren. Het is fantastisch. Als je, als je op, een, op de surfboard staat op een op een. Uh, weet, in, in, in de, op een brander. Wat een woord hij ook. Brander. Alles alsof het alles langzaam gaat. En je hoort niks. Het is alsof je op een andere wereld bent. Maar als je echt gaat luisteren terwijl je op, dan is het. Dan is het echt luid. Dan is het een. Ik vraag niets ik snap het gewoon als ik deze veteraansurfer bezig hoor. Ja, um, als er een hele goede branding is, um, dan is het overweldigend de, de, de Gewoon durven. Haaien of geen haaien, durven leven. Ik uh, weet niet hoe je in Hollands zeggen, maar in, in, in Engels is de joy, de joy. Gratitude. It's, it's fantastic. Dat zijn woorden die ik thuis niet eens in de mond zou durven nemen. Ik, ik zou er niet eens aan durven denken. Ja, ik voel altijd dankbaar als het als het uh, als ik als ik daar zeg. Maar hier bij hem kloppen ze. Well, grateful for life. Grateful that I'm able to serve. That I'm still at this age, that I'm still um, active and and uh, Aloud Het yeah. hmm. is fantastisch. Toch ook eens. proberen. De, de, de, de, de, de, de, de, Kumba got the rainbow. Wey Baba go die. Kumba, they say Kumba. I'm go die. Kumba got the rainbow. Baba go die. Kumba, they say Kumba. I'm go die. Kumba Baba go die. Kumba, they go I'm going to get you, my dog. You feel In Radio Plettenberg. Waarom deed ik dit precies? Om mijn denken op te rekken. Dat was het, hè?